Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Rond deze tijd gaat in Den Haag het debat verder over de plannen van het nieuwe kabinet. Gisteren was de Kamer aan de beurt... Vanuit de oppositie kwam veel kritiek op de asielnoodwet die eraan lijkt te komen. Vandaag mag premier Schoof daarop reageren. Zijn voorganger Rutte wist zich hier altijd met veel soeplessen doorheen te worstelen. Het wordt interessant om te zien of oud-topambtenaar Schoof dit ook gaat lukken. Gisteren leek het erop dat de regeringspartijen de rijen gesloten houden... en dat maakt het voor hem bij voorbaat een stuk gemakkelijker. Mogelijk verandert er door het debat nog wat in de plannen. Zo zou het kunnen dat de btw-verhoging op sport toch niet doorgaat. Sommige partijen willen dat in plaats daarvan de ...op tabak omhoog gaat. Jongeren die hun bankrekening uitlenen aan criminelen... ...weten vaak niet wat de risico's zijn. Zogenoemde geldezels geven in ruil voor geld of spullen hun inloggegevens. Boeven gebruiken die rekeningen vaak tijdelijk om crimineel geld te stallen. Volgens de Vereniging van Banken denkt 7 op de 10 jongeren... ...dat geldezels bijna nooit gepakt worden. Terwijl de pakkans juist heel hoog is en de straffen die zijn pittig. Je rekening kan worden geblokkeerd of je krijgt een strafblad. In de Amerikaanse staat Kentucky is mogelijk het lichaam gevonden van een schutter die voorbijrijdende auto's onder vuur nam op een snelweg. Meerdere mensen raakten gewond toen iemand begin deze maand op zijn schoot vanaf een klif. De dader ging er vandoor en verstopte zich in de bossen. Daar is nu een lichaam gevonden. Waarschijnlijk gaat het om een man van 32. Hij stuurde zijn ex een appje waarin hij de schietpartij aankondigde. En Feyenoord moet vanavond flink aan de bak. Ze spelen hun eerste Champions League wedstrijd tegen Bayer Leverkusen uit Duitsland. En commentator Jeroen Gruter denkt dat ze het lastig gaan krijgen. Bijzonder sterke tegenstander. Bayer Leverkusen vorig jaar. Voor de eerste keer in de historie kampioen geworden. Ook nog de Duitse beker gewonnen. Maar dat niet alleen. Dat deden ze met heel aantrekkelijk voetbal. Zeer aanvallend. Veel positiewisselingen, veel spelers die doelpunten kunnen maken. Onder meer Jeremy Frimpong. Die kan je kennen van het Nederlands elftal. De wedstrijd in de Kuip begint vanavond om kwart voor zeven. Het weer nog, nu op veel plekken nog grijs of mistig. Later trekt het open en is er net als gisteren veel zon bij maximaal 23 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de N247 van Hoorn naar Amsterdam staat nog file tussen Broek en Waterland... en de aansluiting met de A10, 3 kilometer. De vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Wat krijgt je als het snelste pilsje van Nederland... een heerlijke hap gezelligheid en service combineert? Precies, rabbel. Onze lunchroom en racecafé op de Louis-Davidskree 1... is voor iedereen dé plek om heerlijk te vertoeven.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 Cause they wanted it seen